11 uur. Dorrald Megens met het NOS-journaal. Op industriecomplex Gemmelot in Zuid-Limburg... is een wolk van het lichtontvlambare hexaangas vrijgekomen. Daarom zijn de naastgelegen snelwegen A2 en A76 een tijdje afgesloten. Inmiddels zijn ze weer open. Ook het treinverkeer lag even stil. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg... is de stof nog niet buiten het industriecomplex gemeten. Het voorrangsnummer van de GGD voor leraren en zorgpersoneel wordt massaal gebeld. Mensen staan lang in de wacht. Het coronatestnummer 0800 8101 ging vanmorgen om half acht open. In een paar uur waren er enkele duizenden telefoontjes. De GGD roept op zoveel mogelijk vanmiddag te bellen voor een testafspraak. Een Nederlandse vrouw heeft in Zuid-Frankrijk dengue of knokkelkoorts opgelopen na een steek van een tijgermug. Volgens het RIVM is de vrouw voor zover bekend de eerste Nederlander die de ziekte in dit gebied opliep. Meestal zijn mensen na een week weer beter. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekend. Jaarlijks lopen ruim 100 Nederlanders knokkelkoorts op. Meestal in subtropische en tropische gebieden zoals Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. De tijgermurg is ook in Zuid-Europa beland, doordat eitjes bijvoorbeeld via oude, oude autobanden meekomen naar Europa. De politie is nog steeds bezig met het verwijderen van demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. Zo'n 250 klimaatactivisten blokkeerden tijdens de ochtendspits de Europa Boulevard in Amsterdam. Een druk kruispunt bij een op- en afrit naar de A10. Ze worden door de politie afgevoerd en in bussen naar een andere plek in Amsterdam gebracht. Sommige actievoerders hebben zich vastgeketend of vastgeplakt op straat, meldt stadszender AT5. Vrijdag voerde Extinction Rebellion even verderop... ook al actie tegen het klimaatbeleid van de overheid. Het weer volop zon, 20 tot 25 graden vanmiddag. Maar omdat er weinig wind staat, voelt het warmer aan. Morgen opnieuw een graad of 23. Vanaf woensdag meer kans op regen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ja, welkom terug luisteraars bij ZFM Live op deze zonnige maandag 21 september. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook in dit tweede uur... uw muzikale gids langs de muzikale juweeltjes die ik voor u heb uitgezocht. Ik begon het tweede uur met Leni van Schaik en het vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem. En zij zongen... Londonderry Air, ook wel bekend als Danny Boy. Ik draaide dat omdat we dit jaar 75 jaar bevrijding vieren. En dit uh, nummer komt als uh, soundtrack uit de film Paradise Road uit 1997. Paradise Road, gebaseerd op het boek van de van origine Nederlandse Helen Colijn... de kleindochter van onze oude premier, geboren in Engeland... En uh, zij heeft ook uh, met haar twee zusters in de 40e jaren in een jappenkamp in Indië gezeten, Indonesië. En daarover is deze beroemde film Paradise Road gemaakt. Met vrouwen in dat kamp die uh, om steun te vinden uh, a cappella uitvoeringen bedachten van bekende uh, klassieke nummers. Maar ook zo'n nummer als uh, Danny Boy. Als u een keer tijd heeft en u heeft de film nog nooit gezien... moet u hem beslist een keertje uh, via een van de betaalkanalen gaan kijken. Want het is een prachtige indrukwekkende film. Met mooie muziek hier uit een koor uit Haarlem... met de beroemde hier in de regio dirigente Leni van Schaik. Oké, okay, genoeg gepraat. Ik heb u wat Frans verder klaarstaan. Van Yves Dutain. We kennen het in het Nederlands van Benny Nijman. Uh, kom met me mee naar Maastricht. Maar het originele uh, uh, lied heet... Pranderen, un enfant par la main. Oftewel, neem een kind bij de hand. De artiest van de dag staat alweer klaar, Stef Bos. Uh, Stef heeft, uh, zoals velen van u misschien weten, uh, ook een tijd in Zuid-Afrika gewoond en hij heeft dan ook een aantal liederen geschreven in het Zuid-Afrikaans, een van de Allermooiste, vind ik. Hij is een prachtige zanger van, van ballads. Je ziet hem zelden uptempo zingen. Of je hoort hem eigenlijk, moet ik zeggen. Zelden uptempo zingen. En uh, dit is een lied uh, wat hij uitvoert. Begeleid door het Metropoolorkest. Dus uh, wat wil je nog meer? Een fantastische zanger en een toporkest. Met het lied van Rut in het Zuid-Afrikaans. Mijn land is jou.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 Mijn land Jouw land Is mijn land dat niet prachtig? Ik noem dat uh, een kippenvelnummer. Een van de allermooiste nummers vind ik die Stef uh, ooit gemaakt en gezongen heeft. Uh, een andere grootheid, maar dan in het Engels repertoire is natuurlijk Elton John. En ik laat nu van hem horen een van zijn allerbekendste nummers. Your Song.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 Ja, dat was natuurlijk Elton John met uh, Your Song. Dan heb ik nu wat uh, klaarstaan van de Spaanse zangeres Tamara. Voluit Tamara Macarena Balcarcel Serrano. Een zangeres uit Sevilla. En die zingt uh, voor ons allemaal... Será la última vez, Oftewel, het zal de laatste keer zijn. Dat was Tamara met La Ultima Beth. Uh, Liesbeth Liest staat klaar. En uh, zij zingt het bekende nummer van Jacques Brel, Brussel. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en goorlijk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek was het vol en dol...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 En van Lisbeth Liszt naar Dalida, de Italiaans-Franse zangeres. En zij zingt Il venait d'avoir 18 ans. Hij werd 18 jaar. Il venait d'avoir 18 ans. Ik ben beetje beetje beetje beetje beetje beetje beetje beetje beetje beetje beetje Il d'avoir 18 ans. We gaan weer naar Duitsland. En Reinhard May, die wij natuurlijk eigenlijk de meeste mensen kennen... van Met het oog op morgen, waar die Goedenacht, vrienden, altijd een paar strofen zingt. Maar hij heeft natuurlijk veel meer gedaan, is nog steeds actief... treedt nog op als singer-songwriter met zijn gitaar. En hier bezingt hij Jahreszeiten. Ich mag die beiden gern am Dahlienbeet, in ihrem Garten. Im herbstlichen Nachmittagslicht die Blumen hegen, sehen, Wie sie bedächtig arbeitend die Dämmerung erwarten. Die Schürze überm Arm, wenn's kühl wird, in die Stube gehen. Bald dringt ein Lichtschein durch die Zweige, Selbst wenn schwanken, so friedlich wie ein Ertefeuer in die Nacht hinaus. Ich mah sie beieinander sitzen, seh sie in Gedanken, die beiden alten Leute in dem stillen Haus die Jahreszeiten ein. Die Zeit zu sehen, die Zeit zu ernten, ohne die Zeit sich auch nur einmal umzudrehen. Die Zeit hat ihre Schritte nun langsamer werden lassen und ihre Gesten zögernd beinahe unsicher und schwank. Wenn sie einander stützen und sich helfen und erfassen, ihr Gang mag müd geworden sein, ihr Blick ist doch hellwach. Und immer voller Zärtlichkeit füreinander geblieben und mehr denn je ein Weg, einander wortlos zu verstehen. Ich glaube, die Zeit lässt Menschen, die einander so lang leben, so ähnlich fühlen, dass sie sich einander ähnlich sehen. Die Jahreszeiten eines Lebens haben die beiden zusammen erlebt. So haben sich längst die Schicksalsfäden Beiden zu einem einzigen Band verweht Es sind die Sorgen und die Freuden Vergangener Jahre Geschichten, die man in ihren Gesichtern lesen kann Manch Kummer und manch Ärger sorgten Für die weißen Haare Und ganz gewiss hatten wir Kinder Unseren Teil daran Die Kinder sind nun auch schon lange Aus dem Haus gegangen Haben mit ihren Kindern Alle Hände voll zu tun Die beiden stehen allein So hat es einmal angefangen Hier hat ihr Leben sich erfüllt hier schließt der Kreis sich nun, die Jahreszeiten eines Lebens, sahen manchen Wunsch in Erfüllung gehen. Nun bleibt der Sehnlichste noch von allen, die Zeit des Raureibs miteinander noch zu sehen. Reinhard Maai met Van Duitsland naar de Verenigde Staten. En daar staat Tom Waits, bekend om zijn wat raspend stemgeluid, klaar om Martha te bezingen. You're to do En dan uh, alweer het laatste nummer van Stef Bos, de artiest van de dag uh, van deze ochtend. Uh, ook weer een van zijn juweeltjes. Ja, eigenlijk alles wat hij maakt is prachtig. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer Is Dit Nu Later. We speelden ooit verstoppertje.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 Met een prachtige gitaarsolo. Luisteren we naar Is Dit Nu Later van Stef Bos. Artiest van de dag. Dan uh, wat Portugees nog. Uh, voordat we alweer tegen het uur van twaalfen lopen. Antonio Pinto Basto. Met het nummer Acanso da Rosa Branca. Oftewel het lied van de Witte Roos. Dormindo embora Sonho aventura De te amar assim Antes de ver-te Flor do céu Caída Nem me recordo Como então Vivi Nem já me atrevo A suportar A vida Vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rossa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que me mimosa flore. Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim pousasse na roseira em flor Se o seu olhar iluminado. Ficaste, pois em meus olhos Refletindo o sal Quanto mais fujo Quanto mais me afasto Mais perto vejo O teu olhar do meu Oh, rosa, branca, luminosa Fabricar sozinhos com montões de arminhos, Uma rosa igual. Quando esta vida se apagar, serena, Ao recordar-me quanto amei em vão, Oh desdenhosa, O que me faz mais pena é ir pensando te esqueço então Oh rosa branca meu amor primeiro tu não tens canteiro, tu não tens jardim, porque me chamas, porque não respondes e porque te escondes a chamar por mim mas sob a campa meu amor não findas Deus aïs, open te zien of ik nog kan leven, ik niet meer kan zien. Rose, rose, rose, Tua desgraça minha serena e fria como a luz da lua que vrancura a tua que desgraça a minha Dat was Antonio Pinto Basto met Acanthão da Rosa Branca. En dan... Uh, we lopen zo tegen het eind... van het programma. Dan is dit wel een toepasselijk... nummer van ABBA. Thank you for the music. I'm nothing special. In fact...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 En dat was Abba met aan het eind van het programma Thank You for the Music. Het is uh, bijna drie minuten voor twaalf en dat betekent dat we al bijna weer aan het eind van deze uitzending gekomen zijn. Ik dank u allemaal voor het luisteren en hoop u een deze weken weer aan uw toestel te treffen voor meer Vrolijke muziek, gezellige muziek... uit alle windstreken in vele talen... op uw vaste en favoriete radiostation ZFM. We gaan eruit met de Pasadena Dream Band... zoals te doen gebruikelijk met Zandvoort.